Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Voetbal kwam helemaal niet home. De Italianen wonnen gisteravond in een propvol Stadion. De EK-finale van de Engelsen. Het stond na de verlenging nog steeds 1-1. En dus was het tijd voor penalties. Je moet Saka bedoel wel inschieten. Drie tweede stand. Vijfde penalty Engeland. En tot een en Italië is Europees kampioen. De grote man, uiteindelijk Donnarumma. Ja, en veel Italianen zullen vandaag wakker worden met een flinke kater. De winst is tot diep in de nacht gevierd. Oh my goodness. Special hier in Engeland. Er is no word, it's is amazing. Amazing, yeah, amazing. So we dit. Voor de gouden tip in de zaak van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld wordt ingezameld door een stichting die is opgericht door Peter R. de Vries. Meer dan de helft van het geld kwam binnen nadat hij vorige week werd neergeschoten. Israëliërs kunnen binnenkort misschien een extra prik met Pfizer krijgen. Eerst zijn mensen met een slecht immuunsysteem aan de beurt. Er wordt nog gekeken of de rest van de inwoners ook zo'n boosterprik kan krijgen... In Israël stijgt het aantal besmettingen, vooral door de Delta-variant. Een derde inenting zou voor meer antistoffen zorgen. Me, Mario. Er is weer een recordbedrag betaald voor een oud spel. In Amerika werd een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro afgetikt voor een oldschool versie van Super Mario 64. Helemaal in top staat, geen krasje te zien en nog in de verpakking. Het vorige record werd nog maar twee dagen eerder gebroken. Toen werd een Nintendo exemplaar van The Legend of Zelda geveild voor 870.000 dollar. Het weer. De dag begint op veel plekken wat mistig. Verder een mix van zon en wolken. Vanmiddag steeds meer bewolking. En vooral in het zuiden wat onweersbuien. Voor de graad of 23. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is rustig in de regio. De meeste vertragingen heb je momenteel op de A9. Ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterdamplein staat een file van 7 kilometer. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Het verkeer moet daar rekening houden met 20 minuten extra reistijd.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort. In Zandvoort. Is Zin in ZFM. Z -M. Met nu ZFM in de ochtend. Hey, I love the nightlife. Let's go.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 Board! De zomer is jouw keuze ZFM. If you were in my heart, I'd surely not break you if you were beside me. all my pleasures make believe yeah. it. it's, it's, it's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 sun yeah run run run En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Italië heeft de finale van het EK Voetbal gewonnen na een strafschoppenserie. Aan het eind van de reguliere speeltijd was het 1-1. De Britse politie heeft 49 mensen aangehouden rond de wedstrijd. Bij rellen en ongeregeldheden bij het Wembley Stadion zijn 19 agenten gewond geraakt. Vandaag begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Viersum. Er staan twee mannen terecht. In de Australische deelstaat New South Wales zijn vandaag 112 coronabesmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal van dit jaar. Bijna alle besmettingen waren in de stad Sydney. Het weer, een mix tussen sluierwolken en zon vandaag. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. L. Pryzwell. Little bass fit right here on Refugee the bass. Yeah. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics, the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style.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 The go I'm not 106.9 FM...